Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer een nieuwe update over de aardbevingen in Turkije en Syrië. Inmiddels is duidelijk dat er meer dan 11.000 mensen zijn omgekomen. Volgens de Turkse president Erdogan zijn er alleen al in Turkije... bijna 9.000 mensen bij de ramp overleden. Door het correspondent Mitra Nazar. Kijk, Het feit dat het dodental nu zo snel oploopt, dat betekent ook wel dat hulpdiensten, hè, dat is misschien cru om te zeggen, maar dat betekent wel dat hulpdiensten een stuk beter erin zijn geslaagd om op plekken te komen waar dus de eerste dag nog niemand is geweest. Het Nederlandse reddingsteam zoekt ook naar slachtoffers, zij hebben inmiddels meerdere mensen levend onder het puin vandaan kunnen redden. Vladimir Poetin heeft zelf toestemming gegeven voor de inzet van het wapen waarmee vlucht MH17 is neergeschoten. Dat zeggen nabestaanden tegen de NOS. Zij zijn vanmorgen bijgepraat over de laatste resultaten van het onderzoek. En ze hoorden dat er tapgesprekken zijn waaruit blijkt dat de Russische president zich persoonlijk heeft bemoeid met de inzet van raketten in het oosten van Oekraïne. En er is dus nieuwe info over de rol van de Russische regering en de mensen die de raketinstallatie hebben bediend. Er is te weinig bewijs om een nieuwe rechtszaak te beginnen. Daarom wordt het onderzoek voorlopig stopgezet, zeggen de nabestaanden. En goed nieuws voor Truus. België heeft een nieuwe bondscoach en het is niet haar man Louis van Gaal. Nee, De nieuwe coach van de Rode Duivels heet Domenico Todesco. Hij moet de ploeg weer uit het slop trekken nadat de Belgen tijdens het WK in Qatar al in de groepsfase werden uitgeschakeld. Tedesco is een Italiaanse Duitser en dat maakt zijn achternaam extra grappig, want Tedesco is namelijk Italiaans voor Duitser. Het weer, een beetje hetzelfde als gisteren, fris, maar wel behoorlijk zonnig. En het wordt vanmiddag 5 of 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer heeft op een aantal plaatsen nog een kwartier vertraging. Op de A4 richting Amsterdam is dat tussen knopen De Hoek en knopen De Nieuwe Meer. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Zaanstad-Alsse-Delft en knopen Koenplein.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 Dit is ZFM.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 but you don't... campagne van Zandvoort Marketing. 7500 stappen per dag. 2,5 uur per week matig tot intensief bewegen. En twee maal per week spierversterkende activiteiten doen. Een bewezen methode om lichaam en geest gezond te houden. Maar lang niet iedereen komt hieraan. Met een sportcampagne wil Zandvoort Marketing bezoekers en inwoners actief kennis laten maken met het zeer uitgebreide sportaanbod in ons dorp. In Zandvoort zijn zoveel mogelijkheden om recreatief en competitief te gaan sporten en bewegen. Van spanningen, durf en watersporten tot ontspanning met yoga en golf. En met een breed stand voor de deur en een ligging tussen twee schitterende natuurgebieden... wonen we in een omgeving die heel geschikt is om actief te recreëren. De sportcampagne van Zandvoort Marketing loopt van 1 februari tot en met 31 mei. En is niet alleen voor toeristen, maar ook voor de inwoners. Binnen de campagneperiode vinden er meerdere grotere sportevenementen plaats. Zo organiseert Le Champignon op 18 februari de Zandvoort Lightwalk... En in het laatste weekend van maart de 30 van Zandvoort, dat is wandelen, de Zandvoort Circuit Run, dat is hardlopen, en de omloop van Zandvoort, en dat is fietsen. Meer informatie over sporten in Zandvoort, de kortingactie en de verschillende winacties is te vinden op de website van Visit Zandvoort. De volgende is I Have Only Eyes For You van Art Carver. <middels> Line.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 wrote into your book next to my name roses are red my love violets are blue sugar is sweet my love but not as sweet as you Someone new. I read your letter, dear, and I wrote back to you. Roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love. Good luck. May God bless you. Is that your little girl? She looks a lot like you. Someday some boy will write in her book to roses. sweet as you yesterday yesterday yesterday Kansas is een Amerikaanse rockgroep. De muziek van de band kenmerkt zich vooral door een combinatie van typische Amerikaanse hardrock en symfonische rock. Kansas is opgericht in 1970. Kansas kwam maar acht keer in Europa om concerten te geven. Het allereerste optreden van Kansas in Nederland was op 7 maart 1978... in het congresgebouw in Den Haag met Cheap Trick als voorprogramma. Hier is Kansas met Dust in the Wind. Tijd weer, zie je verder. Het waren de voortops met If I Were A Carpenter. Eetclub De Blauwe Tram bij restaurant Rabbel. Vindt u samen eten ook zo gezellig? Schrijft u dan eens aan bij de eetclub in De Blauwe Tram in restaurant Rabbel. Voor een vers bereide, warme, drie gangen maaltijd vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. De kosten zijn 11,75. Voor meer informatie of aanmelden e.lfrink E.l.frink plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 4468 68 31 10. 06 44 68 31 10. En het is elke dinsdag van 12 tot ongeveer half 2, en de locatie: de blauwe tram in Restaurant Rabbel. Kis en say goodbye The Manhattan's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 to meet you here today, there's just so many things to say. Kijk, ze lacht zonder gevoel, een onbereikbaar doel, wordt er toch nog nagestreefd. Geen leven kwijt Oh Laura Een leven vol verdriet Al haar vrienden lopen wijd, Maar oh, Laura geldt dat niet Jan met Laura. Het paaltje dat de torenslaat afsluit voor auto's zal niet weggehaald worden. Dat is besloten na overleg met de omwonenden die bang waren voor drukzoekverkeer door deze kleine straat. Het eerder plan om van het straatje achter de watertoren een doorlopende weg te maken is de armee van de baan. De wijzigingen van de verkeerssituatie was voorgesteld vanwege de toegang tot parkeerplaatsen die horen bij de te bouwen woningen in de Watertoren en op de plek van Villa Maris. Hiervoor zal een nieuwe oplossing worden gezocht. Everlasting Love. The Love Affair. zicht tentoonstelling van werk Cornelis Meurs. Tijdens de Zandvoort in klare lijnen van Erik Kolen... is er boven het Zandvoort Museum een overzichtsentoonstelling van het werk van Cornelis van Meurs. De kunstenaars bewonderen elkaars werk. Hoe mooi om dat tegelijkertijd tentoon te stellen. In 2020 kwam het Zandvoort Museum in het bezit van een doos vol aquarellen van de kunstenaar Cornelis van Meurs. Zijn weduwe gaf aan dat dit de wens was van Cornelis van Meurs en schonk de hele collectie. De kunstenaar maakte Zandvoort hier en daar een beetje mooier. Een trap, een Zandvoorts huisje in de straatbeeld, het strand, de boulevard. De kunstenaar is geboren in 1935 in Beverwijk en woonde sinds 2017 in Zandvoort, waar hij op 22 april 2021 is overleden. Een speurtocht door de karakteristiek Zandvoort leidde tot een serie tekeningen en aquarellen van de Badplaats. Dit had positieve gevolgen voor zijn Zandvoortsgevoel. gevoel. Hij tekende graag portretten en straatjes. Hij was erg blij dat het Zandvoort Museum een aantal aquarellen van hem had aangekocht. Een deel van zijn collectie hangt permanent in het gemeentehuis van Zandvoort. You abandon me Love don't live here anymore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 De jarige van vandaag, dat is Marco Bakker. En Marco die is geboren in 1938 en die wordt dus vandaag 85 jaar. Kees Stel, een Nederlandse componist, tekstdichter, muziekproducent... en die is geboren in 1971 en die wordt dus vandaag 52 jaar. Hij schrijft en produceert in vele verschillende stijlen. Zo heeft hij heel veel bekende televisieprogramma's... in binnen- en buitenland van muziek voorzien. Hij was mede verantwoordelijk voor de zomerhit van 2000 van Jody Bornaal. Hij nam van Studio 100 liedjes op voor Kabouter Plop, Piet Piraat en Samson en Gert. Meerdere malen schreef hij en produceerde hij nummers voor het Nationaal Songfestival... met als hoogtepunt het nummer Tree and Magic Number van de Toppers uit 2009. Hier is het liedje van zanger Jody Bornaal, een hit geschreven door Kees Tel. My Special Prayer van Percy Sledge. En we gaan door met uit uh, de Flower Power Tijd San Francisco, Scott McKenzie.